Dit is Maut Schreurs met het NWS-journaal. Verzetstrijdster Menger Overstegen is overleden. Ze werkte nauw samen met Hanny Schaft, bekend als het meisje met het rode haar... dat aan het einde van de Tweede Wereldoorlog werd gefusilleerd in de Duinen van Bloemendaal. Na de oorlog sprak Menger Overstegen geregeld op universiteiten en scholen... over de oorlog en antisemitisme. Ze was ook kunstenares en maakte een standbeeld van Hanny Schaft dat in Haarlem staat... Trusmenger overstegen was 92 jaar. In de Braziliaanse stad Rio de Janeiro hebben zwaar bewapende criminelen een ziekenhuis bestormd. De groep bevrijdde een drugscrimineel die werd behandeld voor een schotwond. Er ontstond een vuurgevecht met de politie en daarbij werd een patiënt doodgeschoten. Twee andere mensen raakten gewond. Het ziekenhuis is een van de vijf die buitenlanders mogen behandelen tijdens de Olympische Spelen in Rio. En ligt het dichtst bij het stadion waar de openingsceremonie is. De UEFA is opnieuw een onderzoek begonnen naar wangedrag van supporters op het EK voetbal. Het gaat om de aanhang van Hongarije, die heeft gevochten met stewards en supporters van België, die vuurwerk op het veld hebben gegooid. Gisteren werd al bekend dat de UEFA het wangedrag onderzoekt van supporters van Kroatië en Turkije. Oerol heeft dit jaar een record aantal van 135.000 kaarten en toegangsbandjes verkocht. Dat zijn er ruim 10.000 meer dan vorig jaar, meldt de organisatie van het Culturele Festival op terschelling. Het was de 35e editie van Oerol. Over het hele Waddeneiland waren de afgelopen 10 dagen muziekoptredens, beeldende kunst- en theater- en dansvoorstellingen te zien. Het weer vannacht is het droog, morgen gaat het vanuit het westen langdurig regenen. Het wordt niet warmer dan een graad of 16. Maar vanaf dinsdag wordt het warmer tot wel 25 graden later in de week.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 Programma van peacefulradio.eu Radio in